Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het aantal doden door tornado's in het zuiden en middenwesten van de Verenigde Staten is opgelopen naar 11. In totaal zijn er 50 wervelstormen gemeld. Er zijn mensen overleden in onder meer Arkansas, Indiana, Alabama, Illinois en Mississippi. Tientallen personen raakten gewond. Het noodweer heeft ook veel schade veroorzaakt. Zo werd in Little Rock een winkelcentrum verwoest. En in de buurt van Chicago stortte het dak van een theater in. Daarbij is één dode gevallen en raakten meerdere mensen gewond. Twee schapenhouders uit het Gelderse Renkum hebben uit voorzorg 106 drachtige schapen naar Friesland gebracht. Hun hoop is dat de dieren daar veilig kunnen bevallen. Vorige week werden in twee nachten tijd 23 van hun schapen doodgebeten. Waarschijnlijk was dat het werk van een wolf. De aanval leidde tot veel ophef. De schapenhouders hadden eerder een wolfwerend raster geplaatst. Uit onderzoek van de provincie bleek dat dat waarschijnlijk niet voldeed. Klimaatactivisten in Rome hebben het water van de bekende fontein bij de Spaanse trappen zwart gekleurd. Drie demonstranten goten er een plantaardige zwarte kleurstof in. Ze roepen de Italiaanse overheid op om te stoppen met milieubelastende subsidies. De politie heeft het drietal opgepakt. De fontein heeft de vorm van een boot en zou een verwijzing zijn naar de overstroming van de Tiber in 1598. De klimaatactivisten verwijzen daar ook naar. Volgens hen bewegen mensen zich naar het einde van de wereld. Een vrouw is gisteren in Brussel met haar auto per ongeluk een tram ingereden. Daarna reed ze in paniek door naar de eerste plek waar ze licht zag. Een ondergrondsstation, meldt de VRT. Het vervoersbedrijf heeft de auto met een takelwagen uit de tunnel gesleept. Het incident gebeurde laat op de avond. Het tramverkeer werd niet verstoord. De vrouw moet mogelijk een schadevergoeding betalen. En dan het weer. Vooral in het zuiden nog regen. In het noorden wordt het droog. Komende nachten is het bijna overal droog, behalve in Limburg. Tijdens opklaringen daalt de temperatuur naar het vriespunt. Morgen een zonnige en droge dag bij ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Je maar je hebt je kans te hard.